In Groningen is een man opgepakt in verband met de brand in een flat in de stad. Die brak vanochtend vroeg uit. Meerdere appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. Er woonden veel senioren in het complex. De man die is opgepakt wordt verdacht van brandstichting. Iemand raakte gewond bij de brand in Groningen, maar de schade is wel erg groot. 13 bewoners zijn opgevangen in een andere flat in de buurt. De conservatieve partij in Groot-Brittannië heeft een nieuwe leider. Het is oud-minister Kemi Beddenhoek. Daarmee kiest de partij voor een rechtsre koers. Beddenok wil de migratie sterk terugdringen en pleit voor lage belastingen. Ze volgt Rishi Sunak op, die vertrok nadat de conservatieve partij flink had verloren bij de laatste verkiezingen in Groot-Brittannië. In Duiven staan lange files gevuld met kerstliefhebbers. Zij zijn onderweg naar het tuincentrum waar de grootste kerstshow van Europa te vinden is. En het zorgt voor behoorlijk lange rijen. Met verkeersregelaars en wegafzettingen probeert het centrum vele bezoekers in goede banen te leiden. Door de start van de herfstvakantie is het vandaag extra druk. Wie binnen is, kan zich vergapen aan 16.000 vierkante meter gevuld met kerstspullen. De kerstshow is nog tot en met december te zien. Het weer vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het zuiden blijft het nog wel lang bewolkt. Het wordt 11 tot 14 graden. Komende nacht is het helder en koud. In het binnenland is lichte vorst mogelijk...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 geboren als Eduard Christiani, geboren in Den Haag op 21 april 1918... en overleden in Den Haag op, uh, nee, in Aalsmeer moet ik zeggen, geboren in Den Haag... en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016... was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver... en u hoort hem nu, Eddie Christiani, met daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar weet de waterkant, daar weet de waterkant, daar weet de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet, daar weet de waterkant, daar weet de waterkant. Was in de wolken en ik vroeg of jij me kussen wou. Daar ben je de waterkant, daar weet de waterkant, Daar weet de waterkant. Ik vroeg of jij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 Huid. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar weet de waterkant, Daar weet de waterkant, Daar Daarbeet de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet, Dat weet Daar weet de waterkant, daar weet de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op het idee? U bent beslist, Abus. Maar na verloop van nog geen jaar, werden wij een paard.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 Weken in Parijs om de contributie te verdedigen. Ome een de secretaris het zet maanden voor de tijd. Is in een eentje Frans zitten leren. Maar toen iemand hem verstond, deed hij man Want de zong op de Place Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Van die mogen ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Geef mij maar omstreden. Wakker haast op zee, van de hoogte kreeg je te baat. Als de slager niet toevallig net zo'n lange stal te greep, had die nooit geen brood meer gebaat. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. Eén toekomst op de sjambelisee: geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. Die molken ben ik rijk, een van de gevoelens. Zonder poeder in Parijs. Met een miljoen. Hey, Mijn vader is heel Maar ik mag daar niet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 Een aardig centje nog Toen kocht mevrouw een bankstal van 1800 op. Toen heeft het hele straatje bij ons een van raam En heel gauw ging het straatje bij ons toen door de buur Is van de leer, ze zijn zelf niet versleten. dan gaat hij nog een keer. Een Franse sternoop de witte schuld kan je van maar ook die bezeagd, die, die drink ik van de leven. Liet. Ik laat hem ook vraag op de zin. En viketanisie, en een het dan een en viketanisie. dat water over dan je Willen, maar Jordanezen zijn liefst weg. Ze leren deze lieve, dus om te gilden. Dat een Jordaner altijd weg. Ze mogen anders zeggen wat ze willen. Jordanezen zijn een volle trek.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 lichte hersenbloeding. Je hoort hem nu Johnny Jordaan alweer met bij ons in de Jordaan, de Jordaan was en Piketanes zie. Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd soms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 Dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan De klanken van welheer En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie Nostalgie en melancholie U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort mijouw, mijouw, mijouw. De boes heeft weer gedronken mijouw, mijouw, mijouw. De boes is weer beschonden. Is weer in zet. Ze heeft in plaats van melk in je neef op fles gejat. Ze in plaats van melk in je neef op fles gejat. De poes van Tante Loes, die loopt te draaien, die loopt te zwaaien. De poes van Tante Loes, die loopt te laaien, niet voor de poes.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 In de maar kan er niet veel spelen, want ze zit op haar gemak.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 Neem in je levensstrijd, een verzetje op zijn tijd. Maar schep vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Japan. Want het is uit den boze voor de gift in de rij te staan Want dat we een fletig volk zijn, dat willen we weten la la. Teralala.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 Louise Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar Zij was een petite beunerveur, maar dat was geen bezwaar Maar zij deed op haar nageltjes, dan vond er moe een ram En telkens als ze weer begon, riep mama blijf toch af Louise, zit niet op je nagels te bijten, pa. Wat vies Louise Jij zult met dat bijten je nagels verslijten. Wat, wat vies Louise, hou met tapijten bijten op, anders heb jij een Je Kleine vingertjes zijn toch geen logisch lieve Bob Louise. Zit niet op je nagels, te bijten, wat, wat vies Louise. Men heeft toen al haar nageltjes met mosterd volgesmeerd, maar zij heeft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 in nee, logisch lieve pop, Louise er Zit niet op je nagels te bijten Wat, wat vies, Louise Eén van zijn grootste hits van Lou Ban Die u hoorde... Louise zit niet op je nagels te bijten. En daartussendoor horen we nog eventjes de havenzangers... met Ketel Binky. TVM Zandvoort lokaal omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee. Op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we er ook met alleen maar mooie, oud muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Dat bedank ik hem hartelijk voor. En de volgende artiest is Marcel Tielemans. geboren in Schaarbeek in België...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 40. Weet je nog, de jaren 30, 40, blijkt alweer zo lang geleden. Alles was toen ook niet zo rooskleurig, maar we waren gauw al tevreden. Weinig werk en plantinadigheid toch zeg ik, die goede oude tijd. Ja, weet je nog? De jaren dertig, veertig, wat een tijd Theo U, de masman, had een vent Rampersplaten, vijf en tachtig cent Een taxiritje kostte bijna niets En je had een plaatje op je fiets Een tientje geld was heel gewoon en het journaal dat kwam van Polygoon, Nederland was veilig met Polygoon.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 Weinig werk en plantinarigheid. Toch zeg ik die goede oude tijd. Ja, weet je nog de jaren dertig, veertig, wat tijd.